Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De damschreeuwer blijft nog drie maanden vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bekendgemaakt. Tijdens de nationale dodenherdenking in Amsterdam... begon de man aan het einde van de twee minuten stilte te schreeuwen. In de paniek die daarna ontstond raakten tientallen mensen gewond luchtvaartorganisatie IATA heeft geen vertrouwen meer in de besluiten van Europese landen over de sluiting van het luchtruim. Volgens de organisatie maken overheden gebruik van dezelfde gegevens, maar komen ze tot verschillende conclusies. Zo wordt vanwege de asselhok uit IJsland in het ene land het luchtruim wel en in het andere het luchtruim niet gesloten. IATA roept de Europese overheden met klem op om preciezere procedures op te stellen... om te voorkomen dat er, net als gisteren, duizenden vluchten worden geschrapt. Auteursrechtenorganisatie Buma Stembra heeft een overeenkomst getekend met een nieuwe internationale online muziekdienst. Daarmee is het ook in Nederland mogelijk om gratis en legaal miljoen liedjes op de computer te beluisteren. Downloaden kan niet, alleen streamen. De 7 miljoen nummers van het bedrijf Spotify kunnen gratis worden beluisterd via de computer of de mobiele telefoon, maar dan worden er wel reclames uitgezonden. Zonder reclame kan ook, maar daar moet dan voor worden betaald. Buma Stemra hoopt met de nieuwe muziekdienst het illegaal downloaden terug te dringen. In Jemen zijn zes Somalische piraten veroordeeld tot de doodstraf. De rechtbank gaf zes andere piraten tien jaar cel. Ze krijgen de straf omdat ze vorig jaar een jemenitische olietanker kaapten. Daarbij kwamen twee bemanningsleden van de tanker om het leven. Het is voor het eerst dat Somalische piraten in Jemen worden veroordeeld. De piraten willen in hoger beroep gaan.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 they do, they smile. Van Zandvoort ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45 It Zie felt like springtime on this February morning in a courtyard, but we singing your praise. I'm still recalling things you said. way Keep a handle on it, even when I take something beautiful and.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 And I'm the first to admit it Without you I'm a line, I'm stranded in an ice floor The stage and the screens Where it's just me and Keane 20 jaar live in Zandvoort. En jij bent erbij. Hier ben ik geboren en laufe door die straat. Ken die gesichter, jedes haus en jeden laden. Ik muss maar weg.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 Am See, Orangenbogenblätter liegen op. Auf...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 Take it, 'cause what I've got, you know that you can't fake it. 'Cause if you want the love, of